8 uur. Het NOS journaal. Joris Tubenitsky. Mogelijk 10 doden door Diane 35 pil. Ontwikkelingshulp zal verdwijnen, zegt minister. En twee doden in bed and breakfast bij Enschede. In Nederland zijn mogelijk 10 vrouwen overleden door de Diane 35 pil. Dat heeft het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb gezegd tegen het dagblad trouw.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 Daarvoor kan hij levenslang krijgen... zonder de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating. Dat meldt de New York Times. Manning staat terecht voor het lekken van 700.000 documenten... met geheime informatie naar de klokkenleiderswebsite Wikileaks. Donderdag bekende hij tien minder ernstige vergrijpen. Maar gezien de omvang van de misdragingen... willen de militaire aanklagers hem voor alle feiten vervolgen. In een bed-and-breakfast in Haaksbergen bij Enschede... zijn twee doden gevonden...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 Het weer bewolkt met soms nevel of mist. Geleidelijk wordt het minder grijs. Vanmiddag af en toe zon, het wordt ongeveer 7 graden. Ook morgen begint mistig, in de loop van de dag zon en warmer dan vandaag. Na het weekend nog meer zon en hogere temperaturen. Dinsdag wordt het 10 tot 13 graden. Zondag 21 april is het weer zover.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 Goedemorgen, zaterdag 2 maart. De werkgevers reageren zo dadelijk op de nullijn. Zoals voorgesteld door het kabinet. Ontwikkelingsorganisaties reageren op een ander plan van het kabinet. Namelijk dat op termijn de ontwikkelingshulp zal verdwijnen. En de Chinezen die gaan aan de kerven. Dat gaat geen 50 jaar duren hier in China voordat het hier ook zover is. En een actie voor behoud van de originele Belmerflets. Voor medewerkers in de zorg dreigt voor 2014, net als bij ambtenaren, bevriezing van de lonen. Het kabinet wil dat in de zorg opnieuw de nullijn wordt gehanteerd om 1 miljard euro te kunnen bezuinigen. Veel werknemers zien het niet zitten, dat hebben we al van de vakbonden gehoord. Maar hoe kijken de werkgevers er tegenaan? Die hebben we nog niet gehoord. Aad Koster is directeur actiefs de organisatie van zorgondernemers. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het een goed idee om de lonen te bevriezen? Want? Uh, nou, we hebben de afgelopen uh, jaren uh, hebben we een, uh, geprobeerd om uh, zoveel mogelijk, uh, ja, ongeveer dezelfde uh, arbeidsvoorwaarden te verbeteren, uh, verbetering te hebben als in de rest van uh, van Nederland. En dat doen we omdat we uh, ja, onze arbeidsmarktpositie niet uh, willen uh, verslechteren. Nee. Uh, in de toekomst hebben we uh, met steeds meer ouderen uh, in de verpleeghuizen en en in de thuiszorg uh, goede medewerkers nodig. En als we uh, onaantrekkelijker worden, dan krijgen we grote problemen op de arbeidsmarkt. Die wilt u allemaal goed uh, betalen, maar uh, ik neem aan dat u gebeld bent door iemand van het kabinet. Die heeft uitgelegd van, uh, ja we hebben gewoon geld nodig, we hebben een miljard nodig. Ja, maar uh, misschien kan ik erop wijzen dat wij uh, in de verpleegverzorgingshuizen en thuiszorg over 3 miljard uh, worden aangeslagen de komende jaren. Dat gaat dus uh, op de korte termijn juist heel veel banen uh, kosten. Er moeten heel veel mensen uh, uit. En daar komt nu dus bovenop nog een, uh, een nullijn. Dus dat is een uh, enorme aanslag. En dat maakt uh, onze positie naar de toekomst toe uh, niet beter. En uh, dat is denk ik voor heel Nederland uh, lastig. Want als we straks toch zorg nodig hebben en we kunnen geen mensen krijgen... dan uh, pan, spannen we het paard achter de wagen. Hoe, hoe gaat dat uh, trouwens? Want het kabinet boekt nu wel gewoon een, uh, een miljard in. Um, maar de CEO's worden er afgesproken. Daar onderhandelt u over met de werknemers. Ja, ja. ja wij uh, sluiten een van de grootste CEO's van Nederland af. We werken in onze branche ongeveer 450.000 uh, mensen. Uh, van die 1 miljard die het kabinet denkt uh, te winnen... Uh, zal dus een, uh, een groot deel... Uh, van, van ons vandaan moeten komen. Toch uh, gauw 2, 250 miljoen uh, euro per jaar. Uh, ja, en uh, als je dan kijkt dat dat bovenop die 3 miljard komt. die al bij ons bezuinigd gaat worden. Uh, wat al veel werkgelegenheid kost. Dan, we kunnen nog ineens bij wijze van spreken tegen vakbonden zeggen. van nou, weet je wat. Uh, als wij dan op de lijn gaan zitten. dan kunnen we misschien uh, zorgen dat alle werkgelegenheid behouden blijft. Want. Uh, die twee uh, komen eigenlijk bovenop elkaar. Dus ik uh, hoor de minister op verschillende plekken zegt minister van Financiën van... nou, maar dat is toch belangrijk om de werkgelegenheid te behouden? Nou, ik zie niet zo gauw in dat we... Uh... In ruil voor die nullijn dan wellicht al die andere uh, bedragen en uh, maatregelen van tafel krijgen. En, nee. uh, dus het lijkt er nu op dat het al bij elkaar komt. Nou ja, hij uh, zelf suggereert dat er nog wel enige onderhandelingsruimte is. Luister. Zoals we het niet op deze manier doen, dan zullen we het op de uitgaven moeten laten drukken en dan zou het ook de zorg raken. Maar dan zou het zich vertalen naar uh, de dienstverlening aan mensen en ook de werkgelegenheid in de zorg. Ja, hij dreigt dus eigenlijk als u niet gaat, uh, op de nullijn gaat zitten, dan haal ik het op een andere manier wel bij u weg. Ja, nou dat, uh, dat verraste ons dus. Want uh, we hebben al, uh, zoals ik net aangaf, uh, al een behoorlijk bedrag uh, voor de boeg. Dat gaat heel veel werkgelegenheid kosten. Uh, als de minister suggereert dat door een nullijn in te voeren, uh, dat al die maatregelen uh, van tafel zijn en dat de uh, werkgelegenheid behouden kan blijven. Nou, dan ben ik zeer uh, benieuwd. Uh, naar zijn, zijn uitnodiging en zijn toelichting erop. Dus daar, daar, daar hopen we binnenkort al meer van te horen. U hoopt op een gesprek. U, u heeft eigenlijk gewoon grote behoefte zelfs aan een gesprek met de minister. Nou, wij zijn uh, al een, een tijdje in gesprek met in ieder geval... onze verantwoordelijke bewindspersoon, dat is de staatssecretaris van Rijn. Dat zijn, dat zijn op zich goede gesprekken. Maar tot nu toe heb ik nog niet uh, ervaren dat we uh, bij wijze van spreken... een andere manier van... Uh, van beleid kunnen afspreken waardoor de werkgelegenheid behouden blijft... en we dus onze dienstverlening aan ouderen kunnen, kunnen handhaven. En wanneer moet u met de bonden om tafel gaan zitten om een Echt. nieuwe CEO af te sluiten? Onze CEO loopt af in september van dit jaar. En dan uh, gaan we zoals gebruikelijk altijd weer uh, aan tafel... om te kijken of we nieuwe afspraken kunnen maken voor de komende tijd. Nee, dat zullen geen makkelijke gesprekken worden. Want uh, uw, nee. uh, nou ja, uw bezwaren zijn duidelijk ook richting het kabinet. Meneer Koster, uh, directeur van Actis, ik uh, dank u wel voor uw reactie vanochtend. Gedaan. Goedemorgen. Dan de Levenseindekliniek. Kliniek. We hadden het er voor acht al over. Die kan de drukte niet aan. Afgelopen jaar vroegen 700 mensen met een doodswens om hulp bij de kliniek. Hulp die ze bij hun eigen huisarts niet kregen. Lode Wiggersma van de Huisartsenfederatie KNMG. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat is uw analyse? Waarom uh, werken huisartsen niet altijd mee aan euthanasie? Um, voor een deel omdat ze... Um... ...problemen hebben om op dat moment die euthanasie uit te voeren. Omdat ze denken van nou, dat uh, die patiënt is nog niet zo ver, het voldoet nog niet aan de wettelijke criteria. Er zijn een paar huisartsen natuurlijk die, geen, uh, die, die het sowieso niet doen. Maar als het goed is, zou je dat van tevoren duidelijk moeten hebben gemaakt aan de patiënt... Um, en het, er zit ook wel wat kennisgebrek, uh, denk ik, bij uh, een aantal huisartsen. Ja, is dat het, want een, een derde voldoet uh, uiteindelijk wel aan de eisen... en die wordt toch niet door de huisarts geholpen. Is, is dat het deel waarvan u zegt van daar zit wat kennisgebrek? Nee, dat, dat is niet zo. Kijk, van alle euthanasieverzoeken wordt uh, bijna de helft uh, wel beantwoord. Uh, en de rest die niet beantwoord wordt... is, is eigenlijk toch grotendeels omdat uh, patiënten gewoon echt niet aan de wettelijke criteria voldoen... of omdat ze zichzelf terugtrekken of omdat ze voortijdig overlijden. Ja, maar ik dus, heb het nu over het de, de deel van de patiënten... dat wel aan de eisen voldoet. Ja. En zit daar dan dat kennisgebrek? Dat, dat was de kern van de vraag. Nou, voor een deel is dat kennisgebrek. Voor een deel is dat omdat <coughs> huisartsen dat dan toch uh, niet zien zitten om dat te doen. En dat kan natuurlijk wel. Ik bedoel, het is geen plicht voor dokters om het te doen... Ja, dus je, er zijn artsen die zeggen van nou ik doe dat in sommige gevallen vind ik dat toch te ingewikkeld. Doe ik dat niet. Ja, en uh, als huisartsen de regels onvoldoende kennen, moet je daarop bijscholen? Of uh, hoe, hoe moet je dat doen? Ja, dat, uh, daar, zijn we, daar zijn we druk mee bezig. Dus bijscholen is één uh, punt. En dat huisartsen beter weten, of andere artsen ook, uh, wat die criteria precies zijn... Uh, een ander punt is dat we toch heel graag willen dat als uh, artsen dat dan toch niet willen... dat ze dan die patiënt verwijzen naar een dokter die het wel wil. Ja, of dan. naar de levenseindekliniek. Of naar de levenseindekliniek. En dat is nu dus een, een escape route die uh, door een aantal mensen gebruikt wordt. Ja, ja. Want aanvankelijk was de KNMG, kan ik me herinneren, kritisch over het bestaan van de levenseindekliniek. Kliniek. Ja. Um, begint u al uh, de voordelen te zien? Ja, we blijven dat wel kritisch volgen. We zien ook voordelen. Voordelen zijn bijvoorbeeld dat een aantal uh, patiënten... toch weer teruggaan naar hun eigen arts... voor de hulp bij de euthanasie. Door het uh, ingrijpen zeg maar, van de, en de kliniek. Dat vinden we een voordeel. Dat is natuurlijk ook een voordeel voor mensen... die inderdaad anders niet worden geholpen... en echt in nood verkeren. Uh, kritisch blijven we omdat het kennelijk ook verwachtingen wekt bij mensen. Dus er komen heel veel mensen naartoe die eigenlijk niet in aanmerking komen voor euthanasie. Ja. En dat is denk ik ook een reden voor de wachtlijsten. Omdat er zoveel vraag is, maar een heleboel worden ook afgewezen. Eigenlijk worden er veel meer afgewezen oh, ja. dan uh, dat er toegestaan wordt. Ja, ja, er worden veel afgewezen omdat ze gewoon niet in aanmerking komen volgens de criteria. Er zitten heel veel moeilijke gevallen bij. Dus mensen met chronische ziekte, mensen met psychiatrische ziekte. Ja, die blijken dus in heel veel gevallen toch niet in aanmerking te komen voor euthanasie. En uh, die staan ook op die wachtlijst. Ja. Wat vindt u, uh, ja, die, die wachtlijst, want um, die is ontstaan... is ook de reden dat wij ook met elkaar uh, praten. Ja. Het um, ja, is toch een merkwaardig feit dat er een wachtlijst is ontstaan. Hoe zou je dat moeten oplossen? Nou, Er zijn een aantal uh, ideeën voor. Ik denk in de eerste plaats waar ze, uh, de kliniek natuurlijk zelf aan denkt... is de capaciteit uitbreiden. Nou, dat is, dat is één ding, dat lijkt me logisch. Het tweede is... Uh, wij zijn erg hard aan het werk om te proberen huisartsen en andere artsen zover te krijgen die dat niet willen doen om uh, mensen naar hun collega's te verwijzen. Dat zie je ook in het land langzamerhand toenemen. Ja. Uh, ja, en het derde punt is misschien toch nog wat duidelijker maken als levensijnde kliniek dat je echt aan de criteria moet voldoen. Bezichtig. En uh, dat dat dus toch betekent dat mensen heel vaak teleurgesteld zullen worden. Dat het niet een automatisch, uh, laat maar zeggen, dat het woord niet automatisch bij de daad gevoerd moet worden. Om het zo ja, te want zeggen. dat is toch een beetje de verwachting die gewekt is, hè? Dat uh, als ja. je dood wil, dan ga je naar het leven zijn. ja, zo, zo simpel ligt het niet. Nee, het ligt een stuk ingewikkelder. Meneer ja. Wiggersma, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Lode Wiggersma was dat van de Huisartsenfederatie KNMG. De Nederlandse honkballers, die moeten aan de bak om een wereldtitel te verdedigen. We gaan straks eens even elkaar met Robert Eenhoorn. Die is namelijk in speelland Taiwan. Verkeersinformatie, we hebben één melding. De N33 Veendam-Eemshaven is dit weekend dicht tussen Gieten en Mede... en tussen Noordbroek en Siddeburen. Wordt aan de weg weggewerkt en dat duurt tot maandagochtend 6 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Wie kent ze niet, de sleurhut. De kipcaravans. In Nederland waren ze een tijdje op retour. Sommige mensen vonden ze ouderwets. Maar ze maken nu een doorstart en wel in China. Nu de Chinezen sinds een jaar of tien gewend zijn aan het hebben van een auto... kijk eens verder wat de mogelijkheden zijn. Onze correspondent Marieke de Vries was op een Chinese camping. Dat is het gasvoornuis in de caravan. En de grootsteen. Ja, Mr. Jiang Fang legt het ons allemaal uit. Hij heeft deze caravan vorig jaar oktober gekocht... Dat is de koelkast. Oh, het is een, een gewone caravan met achterin twee bedden, voorin een, een zithoek. <hazitância intensifixfield> Mr. Jiangfang, waarom heeft u besloten om een caravan te kopen? Omdat het heel comfortabel reizen is. In Europa is het al lang populair en nu willen wij, Chinezen, ons ook op deze manier ontspannen. Dit zijn die uh, elektriciteitskastjes uh, waar je je caravan op kan aansluiten. Henk Gunning van uh, Kipcaravan. We staan nu enorm in een koude wind. Maar hier moeten dus binnen een aantal jaren kipcaravans gaan staan. Ja, dat is wel de bedoeling. En als alles een beetje mee zit, dan uh, gaan over twee, drie weken de eerste caravans hier uh, naar Peking toe. Is China daar al klaar voor? Nee, we staan er echt aan het begin van een uh, hele ontwikkeling. En je ziet ook uh, dat het allemaal nog in de kinderschoenen staat. Die zijn dat net... Ook hier als we om ons heen kijken. Hè? Ik bedoel, het, zijn, het zijn kleine veldjes, het zijn meer nog houten huisjes die ze verhuren. Het is het niet echt een voorziening voor de caravans nog? Nou, die voorziening, ja, op kleine schaal is die voorziening er wel. Maar ja, die was er vroeger in de 50 jaren bij ons in Europa ook niet. En uh, dat gaat geen 50 jaar duren hier in China voordat het hier ook zover is. Is het met die tijd te vergelijken wat nu in China dan gebeurt? Ja, ik denk dat de, de begin 50 jaar is een beetje vergelijkbaar wat nou hier is. Je een heel uh, oploopje rond de, de trekhaak te kijken hoe dit nou precies op elkaar wordt aangesloten. En ze zijn zeer geïnteresseerd. Als het zo nieuw is, is dan alles, zijn alle voorwaarden er al, uh, is de verkeerswet er al goed op aangepakt? Nee, welk rijbewijs je voor welk voertuig mag hebben, dat moet nog vastgelegd worden voor een groot deel. En er komt bij dat de ene staat weer andere regels heeft als de andere staat. Dus wat hier in, uh, rond Peking mag, dat mag bijvoorbeeld in de buurt van Tibet weer net niet. En dat is, uh, dat is een hele strijd die nog gevoerd moet worden. Vreest u dan niet enorme ongelukken met die, met die caravans hier op de wegen in China? Ja, maar dat zal niet anders zijn als bij ons. Ik bedoel, als je met vrachtwagens en uh, caravans... natuurlijk tu zullen er ook ongelukken gebeuren hier. Maar dat is. Uh, ik denk dat het verstandig gaat worden om, uh, om, om rijlessen met caravans te nemen... wat in Nederland ook gebeurt. Omdat de meeste Chinezen pas een jaar of tien kunnen rijden... vinden veel mensen het nog best gevaarlijk... om met een caravan achter hun auto de weg op te gaan. Daarom zijn er op hele kleine schaal al voorlichtingscentra. Uh, build this, uh, camping We staan voor een muur met allemaal foto's. Oude foto's, maar ook foto's uit Nederland. Staan Nederlandse mensen op die aan het kamperen zijn. Omdat, zegt Searing van uh, de soort van Chinese ANWB hier... het nog uitgelegd moet worden aan de Chinese mensen... wat kamperen eigenlijk is. Are people getting a Drivers course as well, to how to drive with a caravan, We mm. um, organiseren bijeenkomsten waar mensen kunnen uitproberen hoe het is om met een caravan te rijden, zegt Zering. Er zijn op dit moment maar 50 campings in heel China, maar de overheid promoot de campingindustrie enorm. Dus wie weet. Ik weet niet of het, ja misschien ook wel dat het dan een soort uh, Italië of Spanje of Frankrijk zal worden. Maar dat wij uh, echt een ontwikkelde campingmarkt hebben hier over tien jaar, daar ben ik van overtuigd. Dat zegt directeur Henk Gunning van Kipcaravan. sina correspondent Marieke de Vries, die sprak met hem. Ontwikkelingshulp zal verdwijnen. Volgens minister Ploemen heeft de hulp in de oude vorm zijn langste tijd gehad. In een interview vandaag met de Volkskrant zegt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dat het begrip ontwikkelingshulp uiteindelijk zal verdwijnen. Alexander Koonstam is directeur Parthos, de brandsvereniging van ontwikkelingsorganisaties. Goedemorgen. Goedemorgen. Eens met de minister? Nou, ik ben het eigenlijk met dat punt wel eens, ja. Ontwikkelingshulp, ontwikkelingshulp dat vind ik ook eigenlijk niet zo'n mooie term. Um, wij spreken over ontwikkelingssamenwerking. En dat werkt. We gaan meer kinderen naar school dan ooit. Ja. Minder vrouwen dan ooit sterven in het kraambed. En uh, steeds meer landen in Afrika hebben ook een economie waar het mee beter gaat. Ja, de minister zegt de definitie van ontwikkelingshulp is uit de jaren zestig. En de wereld zag er toen heel ja. anders uit. Dat klopt ja. toch, hè? Ja, ben ik wel met haar eens, ja. Ja. Uh, Is het belangrijk dat zij dit op dit moment zo uh, zegt? Dat, het, uh, dat die term moet verdwijnen? Nou, ik vind, dat, ik vind het wel belangrijk dat... Uh, uh, dat we allemaal in Nederland nu snappen dat we niet meer op die manier naar die dingen moeten kijken. Maar eerlijk gezegd, um, ontwikkelingsorganisaties, Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, die zien dat al lang zo. Nou, het, het heeft een beetje hulp, heeft iets van we doneren geld van ons in dit geval, het ene land, naar het andere land. Uh, en samenwerking, daar heb je natuurlijk minder geld voor nodig. Nou, dat weet ik niet. De dus wereld is natuurlijk ook... Uh, een stuk complexer te worden. Kijk, er zijn een heleboel dingen, wat ik al zei, die, uh, die al goed gaan. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel dingen die nog moeten gebeuren. Um, het hangt er ook vanaf wat je ambitie is. Kijk, mijn ambitie is dat die anderhalf miljard mensen... die nog steeds in extreme armoede leven, dat dat, um, uh, dat, dat dan nul worden. Ja. En, maar daarvan uh, zegt de minister ook iets. Daarvan zegt ze, ja, die kan je niet meer vinden in, uh, laten we zeggen... zoals je die vroeger vond, in de allerarmste landen. Die zitten nu ook gewoon in, in middeninkomenlanden. Ja. De verdeling binnen landen is uh, veel groter geworden. Dat klopt. Dus uh, ik, ik hoop zeer dat de meneer Van kervens die we net hoorden, heel veel kervens gaan verkopen in China. Maar de armoede daar die neemt toe in grote gebieden. En daar wonen een heleboel mensen. Dus dat heeft ze helemaal gelijk in. Juist in uh, landen waar de economie uh, beter gaat, uh, zie je dat er uh, enorme toename van armoede is in sommige gedeelten. En ja, dat is in Nederland ook zo geweest. En ik denk dat we uh, ons ook niet, moeten, niet voor de gek moeten houden dat dat er mensen zijn die niet goed kunnen ontwikkelen... en wij dat allemaal wel heel goed weten. We hebben zelf ook allemaal die processen doorgemaakt. Dus ik vind het heel gelijkwaardig om juist ook te willen... dat mensen die uh, daar in een opkomende economie wonen... dat die het ook beter gaan hebben en niet alleen hun elite. Goed. De term begrijpt, maar, uh, verdwijnt, sorry. Uh, maar uiteindelijk zal dat aan de discussie uh, niet veel veranderen... want zegt u, we zijn op zich al op een andere manier bezig. Ja, al tientallen jaren... En uh, het gaat goed met, met ontwikkelingssamenwerking, het gaat goed met een heleboel mensen... maar er is ook nog steeds een heleboel werk aan de winkel. En ik ben blij dat de minister zich daarmee in blijft zetten. Meneer Koontzaam, dank u wel voor uw snelle reactie. Graag gedaan. Dan de Nederlandse honkbalploeg. Die verdedigt vanaf vandaag de wereldtitel honkbal, vorig jaar veroverd. Dit jaar strijden de landen voor de wereldtitel tijdens de World Baseball Classic in Taiwan. De grootste verandering... De grote sterren uit de Major League doen ook mee. Technisch directeur van het Nederlands honkbalteam is Robert Eenhoorn nu aan de lijn. Meneer Eenhoorn, een compleet ander toernooi. Wat is er allemaal anders? Nou ja, goed, ik denk uh, wat je net aangaf... is dat uh, dit een toernooi is waar inderdaad Major League spelers ook uh, gerechtigd zijn uh, om, uh, om te spelen. Uh, dus ik denk dat dat de eerste verandering is, uh, of tenminste de grote verandering is daarnaast... Uh, ja, het is toch een toernooi wat voor het seizoen wordt gespeeld. Dus uh, angst voor blessures. Een toernooi wat door Major League Baseball voornamelijk wordt georganiseerd. Dus we hebben wel met pitchcounts te maken, onder andere. Dus dat betekent dat werkers uh, maar een bepaald aantal ballen mogen gooien. En dan moet je ze daarna eraf afhalen. Ja. Waarom is eigenlijk dat oude WK veranderd? Nou ja, goed. Het uh, oude WK uh, was natuurlijk het waar, uh, waar de Major League niet aan, uh, aan mee konden doen. Uh, dus, dus dat is eigenlijk uh, de grootste uh, reden waarom... Uh, ja, waarom die verandering heeft plaatsgevonden... om ervoor te zorgen dat, uh, dat die spelers uh, met de WK voor dan uh, wel mee zouden kunnen doen. Ja, je wilt eigenlijk ook gewoon de grote sterren op het grote evenement? Ja, ik denk dat het belangrijk is voor honkbal om, uh, om, om te laten zien uh, ja, wat de volledige potentie is van de sport. En dan is het natuurlijk het mooiste als je de absolute wereldsterren die, die je hebt... Uh, uiteindelijk ook in je selectie kan uh, selecteren. Hoe zijn nu de kansen voor Nederland bij dit World Baseball Classic? Nou ja, goed, uh, uh, landen zoals Venezuela, en Amerika, en Japan en, uh, de Dominicaanse Republiek. Ja, dat zijn natuurlijk uh, de toplanden met alleen maar professionals die in de hoogste uh, leagues uh, spelen. Maar Daar desalniettemin uh, denk ik dat wij misschien wel uh, een ploeg hebben waar de meeste potentie in zit. En heel veel jonge spelers die de uh, grootste prospect zijn in de organisatie. We natuurlijk Andrew Jones, uh, Roger Benedina, uh, die in de Meester League uh, hebben gespeeld of spelen. Uh, Balentine is de homere koning van Japan al de afgelopen twee jaar. Die met ons mee. Dus ook wij hebben een behoorlijk talentvolle groep. Uh... Ja, en u heeft er zo te horen wel vertrouwen in. Want over een paar uur, uh, de eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea. Iedereen fit? Ja, iedereen is fit. Gisteren Bogarts, uh, die, die rolde een beetje over zijn enkel heen. Maar ik heb hem vandaag zien lopen in de lobby. En uh, mensen zijn met hem bezig geweest. Dus het is fijn om mee te vallen. En de rest is inderdaad gewoon allemaal fit, Gaan we winnen? Wij stappen alleen maar het veld op met de intentie om te winnen. Dus ook vanavond zal dat het geval zijn. Nou, veel succes dan vandaag. Dank u wel voor het gesprek. Robert Eenhoorn was dat, technisch directeur van de Nederlandse Honkbalploeg. Ik had het er net al over om half één Nederlandse tijd, dus in de eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea. Pardon. Kleiburg is de laatste originele flat in de Belmen. die nog niet is gesloopt of grondig is gerenoveerd. Het is de laatste van de flats die in de jaren 60 zijn gebouwd. Toen de Belmen nog een modelwijk moest worden voor de moderne mens. Maar het werd al snel door velen beschouwd als een mislukt experiment. Maar niet iedereen vindt dat, want een van de Belmen believers is Hans Mooren. Goedemorgen. Goedemorgen. U woont al 33 jaar in de Belmen, waar? Ja, zo ongeveer. Dus van het begin af aan. Naar nou, alle tevredenheid? Uh, nee, dat weet ik niet. dat de Bijlmer bestaat die... al 45 jaar. Dat is waar. Maar wel naar alle tevredenheid? Uh, ja hoor. Ik woon hier al heel Goh. lang met veel plezier. Ja. En u wilt niet dat Kleiburg wordt gesloopt. Waarom eigenlijk niet? Nou, Kleiburg is onderdeel van het zogeheten Bijlmer museum Dat is een, uh, een gebied van uh, min of meer originele Bijlmerfluts. Deels wel gerenoveerd. Er is ooit afgesproken dat het Belmond Museum als gebied blijft bestaan. En als je Kleiburg weg zou halen, zou dat hele gebied omvallen. Dat is een van de belangrijke redenen. Ja, maar je kan ook zeggen: ja, het is een tijd van komen en een tijd uh, van gaan. Uh, er wordt misschien gewoon weer iets nieuws gebouwd. Ja, nee, dat is een visie. Daarmee zijn. Uh, 60% van de hoogbouw is al gesloopt. En ook de nieuwbouw heeft, heeft, heeft huurders en kopers. Dus daar is inderdaad ook vraag naar. Maar goed, als we iets behouden kan blijven, is dat misschien ook niet verkeerd. Nee, waarom is dat dan niet verkeerd? Nou, ik denk dat, uh, ik denk dat je, uh, ja, sowieso afspraken die er gemaakt zijn over, over zo'n gebied moet je proberen na te leven. En uh, ja, ik denk dat er nog steeds uh, mogelijkheden zijn om in de hoogbouw uh, te wonen. Er zijn ook uh, flats die gerenoveerd uh, zijn, gestript zijn en allemaal als appartementen verkocht zijn. Dus ik denk dat er ook wel een, een markt voor is. Ja, maar je kan ook zeggen, van waarom moeten we, dat, uh, moeten we dat behouden, behalve dat er misschien, zoals u zegt, een markt markt voor is. Heeft het ook iets te maken met cultureel erfgoed? Nou, dat zeker. Ik denk, Kijk, je, hebt, uh, je hebt mensen die zeggen van, nou, het is voor je lelijk, dus alles moet weg. Uh, ik zeg altijd, als we in Amsterdam-Noord uh, heel veel gesloopt hadden, dan hadden we daar nu niet uh, al die nieuwe ontwikkelingen gekregen. In al die uh, andere... Oude gebouwen in, die nu allemaal tot bloei komen. Uh, en je zou ook op zo'n manier naar de delen van de Bijbel kunnen kijken. En ik denk ze wel eens dat dat te weinig gebeurt. Ja. Wat gaat u uh, zelf doen? Uh, blijft u daar wonen? Uh, ja, wij blijven hier zeker wonen. En uh, wat Kleiburg betreft uh, hebben wij een optie genomen op een, uh, een van de... Te renoveren klushuizen en dat is dan uh, eigenlijk bedoeld voor onze zoon om hem een uh, opkontje te geven... zodat hij uh, uh, ook kan wonen in Amsterdam en ja. in de Bijlmarkt. En dat je later kan zeggen, generatie op generatie heeft in de Bijlmarkt <laughs> gewoond, toch? Ja, zoiets, ja. <laughs> zoiets ja. ja. Dat gebeurt ook al, hoor. Ja, nou, ik wens u de sterkte bij. Dank voor het verhaal. Hans Dag Boren van uh, uit de Bijlmer, niet van de Bijlmer, maar uit de Bijlmer. Straks wordt het tijd voor de Tros-nieuws-show. Bas is er, Bas van Werven. En hij doet het samen met uh, Mieke, die er natuurlijk elke week zit. Wat gaan ze het over hebben. Ze gaan het hebben over het Centraal Planbureau. De centrale vraag daarbij is, hoe rekenen de jongens en meisjes... bij het Centraal Planbureau eigenlijk? De Maakbare Man is ook een onderwerp over Marjolein die Maxime werd. En er is nog een onderwerp onder de mooie titel... De Vele Koppen van Jut... Het gaat over wielrenners en doping. En verder vandaag veel politiek en ook auto's. Bas is het op deze zender. Kortom, een mooie dag vandaag hier op Radio 1. Veel plezier. Radio 1. Het NOS-journaal. Joris Stubinitski. De Diane 35-pil heeft in Nederland mogelijk 10 vrouwen het leven gekost. Dat zegt het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb in Trouw. Vanwege sterfgevallen is de anticonceptiepil in Frankrijk uit de handel gehaald. In Nederland gebeurt dat niet. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking vindt het tijd voor een nieuwe definitie van ontwikkelingshulp. Ze zegt dat de hulp zoals we die nu kennen op termijn verdwijnt. Het begrip stamt uit de jaren zestig en de tijden zijn veranderd. Ploemen zegt in de Volkskrant dat de meeste arme mensen nu in middeninkomen landen wonen. En Samsung haalt opgelucht adem na een uitspraak van een rechter in de VS. De schadevergoeding die het elektronicabedrijf aan concurrent Apple moet betalen... is door de rechter bijna gehalveerd. Samsung moet nu bijna 600 miljoen dollar in plaats van 1 miljard betalen... voor het schenden van patenten bij de ontwikkeling van smartphones. Volgens de rechter was het bedrag niet goed berekend door de jury. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwe show. Het is drie minuten over half negen. Om negen uur dan gaan we het hebben over de boze Rabo-topman Piet Moorland. Hij voelt zich belazerd omdat die wielrenners hem belazerd hebben. En ja, ondertussen uh, zwijgt. Michael Bogart in alle talen. Het tweede onderwerp is buitenland. Het overleg tussen Iran en de zes wereldmachten over het omstreden kernprogramma. En mijlpaal wordt dat nu al genoemd. Daarna gaan we marathon lopen met Parkinson. Ja, dat kan echt. En het laatste onderwerp is werkloos. Ja, wanneer is iemand eigenlijk werkloos? Om tien uur komt Maxime Februari. Hij schreef een boek, De Maakbare Man. Voorheen was zij een vrouw. Marjolein Februari. Jasmine Alas schreef ook een boek, De Onvoltooide. Verder, meer boeken nog in de boekenrubriek met Ingrid Hogevorst en... We gaan het Mondriaan kwartet verloten. Want die Mondriaan mm -hmm. die wordt altijd als zo'n steile man gezien. Maar hij dus, omringde zich met allerlei... Nou, dat stout weet ik niet. Maar er uh, waren wel heel veel vrouwen in zijn omgeving. En daar is een kwartet van gemaakt. Zometeen nog het stempel dyslectisch. Ja, wanneer krijg je dat eigenlijk? Maar eerst gaan we naar Den Haag. Want daar is het... Homeless. Dat is wel vaker zo, hoor, dat het hommeles is. Niet direct redelijk tot zorg, zou je zeggen. Maar ja, afgelopen week, wat het wel zorgelijk maakt... is dat, uh, is dat er nogal krampachtig wordt gereageerd. Een weinig constructieve manier waarop de regering stad en land afloopt... op zoek naar oude vijanden, nieuwe vrienden maakt om uh, akkoorden mee te sluiten. Er overlegjes zijn tussen oppositiepartijen. Kortom, er wordt heel veel gepraat in Den bos, in cafetjes, in talkshows, gisteren aan de op televisie, de wandelgangen... En waar waren de premier en zijn ministers de afgelopen dagen niet te vinden? Hoe harder premier Rutte benadrukt dat iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen die die ontmoet... Nederland zo'n prachtig mooi land vindt, hoe verder weg oplossingen voor de crisis leken. Kees Boman is bij ons, presentator van de Roskamer Breed, straks ook. En eh, politiek commentator onder meer ook in één Vandaag. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er nou daadwerkelijk gebeurd deze week waardoor die hele commotie is ontstaan? Uh, laat ik maar meteen krachtig beginnen op de zaterdagochtend. Uh, het kabinet... Rutte in het bijzonder is bezig met een overlevingsstrategie. En waarom? Uh, het gaat slecht met de economie. Uh, de begroting is moeilijk rond te krijgen. Er moet extra worden bezuinigd. En eigenlijk vindt iedereen dat dat niet meer kan. Dat het heel moeilijk is. Dat uh, we eigenlijk allemaal aan de grens zitten van wat we nog minder kunnen. Uh, dat het beleid daar eigenlijk niet op toegesneden is. Maar het moet toch gebeuren. En hoe is de grote vraag. En uh, Mark Rutte zei dat gisteren eigenlijk het beste... na afloop van de ministerraad. En het klonk bijna hulpeloos. Hij noemde alle partijen op in de Tweede Kamer. Hij noemde de sociale partners op. Want ontbrak er eigenlijk nog aan... dat, dat hij de namen van 16 miljoen Nederlanders oplast. In die zin dat hij uh, iedereen de mogelijkheid geeft... om suggesties te doen. En als je dat doet als premier, als je dat doet als kabinet... dan zegt dat eigenlijk... Zelf weet ik niet precies hoe ik het allemaal moet oplossen. Ja, precies. Redden, wat er te redden valt, dat hoor je uit alles opklinken. Uh, en dan toch zien je die allemaal optreden. Uh, gisteren Dijsselbloem die optrad, Rutte die optrad op televisie... Ja. Nieuwsuur uh, uh, en Paul Witteman. Ja, dat is een voorbeeld, uh, Bas, uh, van uh, paniek. Uh, wij moeten dat begrijpen als uh, uitleggen en communiceren met de burger. Ja. Maar als je dagenlang... Jij zegt dit is blinde paniek. Als je dagenlang niemand ziet... En plots krijg je een, laat ik het woord tsunami maar eens gebruiken... aan uh, uh, politieke interviews, aan uh, het beschikbaar zijn voor de media. Rutte een uur lang... Uh, in Paul Witteman, afgesproken dat er niemand anders aan tafel zou ja. zitten. Uh, Dijsselbloem in Nieuwsuur. Vandaag een groot interview in het Algemeen Dagblad met Dijsselbloem. Vandaag een groot interview met de partijleider van de Partij van de Arbeid. Samson, die overigens even een zijlijn nog een klein bommetje... Uh, op het binnenhof gooit door te pleiten voor een referendum over uh, Europa als het verdrag wordt gewijzigd. Referenda, waar de VVD in het geheel geen fan van is. Nee. Waarom wacht je daar niet even mee, zou je denken. Dus dat zal de VVD ook wel denken. Uh, iedereen uh, roept uh, uh, en smeekt, ja. maar eigenlijk stiekem uh, bid. Stuur, ja, stuurloos. Een bid, zeg je. je uh, Eergisteren kwam het verhaal van Wiegel. Hans Wiegel, he, vanuit de zijlijn, weer roept ja. toeterend... over zijn VVD en over deze coalitie. Die zegt, ja... Eigenlijk moet die coalitie de breedte gaan opzoeken. Dat zie je dan wel in achterkamersoverleg. Oppositiepartijen worden nu bewerkt. Is dit een werkbare situatie? Hebben we niet eigenlijk gewoon het Italiaanse model in Nederland aan het werk? in een derde crisis op rij. Nou ja, het, het, uh, Wiegel is wel leuk om dat er even uit te lichten. Ja. Wiegel is natuurlijk een uh, onbetaalde politieke stoorzender. Ja. Um, uh, maar je moet er wel bij zeggen dat Wiegel in zijn pink... Uh, zoveel politiek gevoel heeft wat op het gehele Binnenhof uh, niet is te vinden. Eén dingetje in herinnering brengend. Het was Hans Wiegel die zei toen die uh, inkomensafhankelijke premieheffing... Hè, dat eerste majeure plan van het kabinet met groot antwoord door Rutte en uh, Samson uh, gepresenteerd, ja. dat hij zei, Hans Viergel... dat moeten we niet doen. En wat gebeurde er? Er werd een streep doorgezet. Wiegel uh, heeft een heel goed gevoel voor ja. wat misgaat. Hij heeft ook een heel, uh, hele goede kwaliteit om een beetje te helpen met misgaan. Ja nou precies, dat en, is de reputatie die die mee maar jy, heeft. Maar jij zegt, ja. hij heeft hier eigenlijk wel een punt. Als hij zegt, van, er nou, moeten meer partijen eigenlijk deel uit gaan maken van dit kabinet. Omdat dit op deze manier uh, blijkbaar niet, ja. is, niet schijnt uh, te werken. En uh, Het commentaar van de Telegraaf, wat door uh, de VVD en Mark Rutte in het bijzonder... heel erg goed gespeld wordt, uh, is vrij scherp. Uh, Rutte die heeft steeds gezegd... Uh, we zijn een stabiel kabinet, we zijn een meerderheidskabinet. Nou... Dat is dus nu eigenlijk niet meer waar. Want er moet over alles en nog wat onderhandeld worden met de oppositie. Vooral omdat er in de Eerste Kamer sowieso geen meerderheid is. En de Telegraaf schrijft in het hoofdartikel uh, uh, dat het stabiel is... is een karikatuur van de werkelijkheid. En dat is wel een flinke tik uitdelen aan uh, Mark Rutte. Want Wat ligt er nou eigenlijk ten grondslag aan het niet functioneren van het kabinet? Is dat alleen maar het feit dat er in de Eerste Kamer een, uh, geen meerderheid voor is? Eigenlijk gewoon omdat er in de samenleving uh, uh, onvoldoende de draagvlak is om maar verder en verder te bezuinigen. Al die economen die ook hier vaak regelmatig voorbij komen op zaterdagochtend, die zeggen het allemaal. Er zit een grens aan bezuinigen. Om er ja. eentje te citeren, die je ook laatst hier nog was: uh, Van Duin, vroeger bij de robeco Bank gewerkt hebben. Het ja, en, dus ja. moet ze langzamerhand is afgelopen zijn met dat gemmer over die 3%. En die sprak over de heilige graal van de 3% ja, ja. dat aanbeden wordt. Dat is echt niet uh, meer mogelijk. En We hebben is die wind ook uit de zijde genomen door Olly Reen, de de, de, ja. de financiële zeg man maar ja. van de Europese Commissie. Ja. In Brussel het, het hoeft niet zo, de soep wordt niet zo heet nee, gegeven. In Brussel wordt er wat meer ruimte gegeven. En ja. Die ruimte wordt trouwens in het bijzonder gegeven... omdat de SNS-bank op omvallen stond. Ja. En daardoor is er opeens een flinke graai... bij financiën in de mm -hmm. kas gedaan moeten worden. En dat is de reden waarom we meer moeten bezuinigen. Ja. En, uh, dus daarom hebben we enig respijt. Maar goed, het jaar daarop, 2014... ook de minister van Financiën zegt het heel nadrukkelijk, is het toch echt 3 En waarom zegt hij dat zo duidelijk? duidelijk omdat hij de voorzitter is van de Eurogroep. De 17 landen die de euro hebben. En ja, als je voorzitter bent en je wordt aangesproken door je collega's. Hé hey, hallo, jij zegt hoe wij het moeten doen. Maar, je maar kijk naar niet, je echt. eigen. En dat is de reden waarom er en haast is om het allemaal op 1 mei uh -huh. af te hebben. En niet om de uh, koning te plezieren. Maar om Brussel tegemoet te komen. En je ja, aan de regels uit Brussel te houden. En, uh, en om natuurlijk ook de positie van Dijzerbloem in Europa uh, sterk te maar, houden. Ja, maar, maar Kees. Op het persoonlijke vlak, gaat dat wel goed? Ik denk het niet. Uh, gisteren uh, uh, zag ik een premier uh, uh, met een, uh, een uh, onrustige ademhaling... Uh, zag ik een premier die heel opgewonden was. En zag ik een premier vooral die uh, volgens mij heel erg boos is geweest. En boos vooral ook op uh, de Partij van de Arbeid... die heel erg stratego speelt. Samson is erg veel in de publiciteit. En dat uh, heeft ermee te maken dat uh, de Partij van de Arbeid heel erg wil sturen. En uh, er zijn uh, plannen van het kabinet uitgelekt... die een bom leggen onder dat sociaal akkoord. Hè, de plannen met bezuinigingen. Met name de nullijn voor mensen in de zorg... Um, dat heeft het uh, voor de FNV heel erg moeilijk gemaakt... om straks ja te zeggen tegen dat uh, sociaal akkoord. En daar is heel erg uh, boos op gereageerd volgens mij door, uh, door Mark Rutte. En het is een hele gevoelige kwestie aan het worden. Als dat akkoord er namelijk niet komt, zo zei mij gisteravond iemand... Ja. Dan komen er gewoon verkiezingen. Ik ja. citeer het maar, maar het is een krasse ja. opmerking. Ja. En vanuit de andere, andere, ook het personeel. Hè? Je zag ook de triomfantelijke blik van Alexander Pechtold uh, deze week. Nadat hij uh, echt gevraagd werd door Dijsselbloem Dijssel, te komen praten over hoe dit nu verder moet. En meteen een conctie sluit met alle andere oppositiepartijen. Uh, er wordt wel een heel duidelijk... Uh, uh, maar keihard politiek spelletje ook gespeeld hè, door die mannen. Ja, nou, Natuurlijk. Uh, kijk, als het kabinet met de pet in de hand uh, langs de oppositie gaat... dan voelt de oppositie zich natuurlijk steeds machtiger. Mm. En gaat het kabinet een beetje tarter. Nou, we moeten er nog eens over nadenken. Ja. Over ja of dat we nee zeggen. Tegen dat uh, samenwerken en meewerken. Want ze zitten op een slot niet in het kabinet. Dus ze willen er ook wel iets uh, voor, uh, voor terugkrijgen. Mm. En dat maakt het allemaal wel voor het beeld. Voor de beeldvorming van het kabinet. Ow. <laughs> hoe uh, uh, soepel uh, de premier dat ook presenteert, het ja. uh, niet zo goed. Jij zegt, de onderlinge verhouding tussen VVD en PvdA... die wordt dus nu op scherp gezet. Ik denk het wel, ja. Want de, de VVD heeft altijd een beetje een hekel aan al... dat stratego spelen, wat ja. de Partij van de Arbeid doet. En er is ook nog iets. Uh, uh, uh, minister Ascher, die een hele zware portefeuille heeft... op sociale zaken. Denk maar aan het ontslagrecht aanpakken. Denk maar om de WW bekorten. Uh, die uh, zit nu in Den Haag en in Amsterdam. Amsterdam ging dat allemaal wel, wethouder spelen. Maar wethouder zijn in Den Haag is iets heel anders. En Rutte heeft zelf ingegrepen om eens flink te gaan bellen... met die sociale partners, om nog te redden wat het te redden is. Maar ik voorspel nu wel, ik denk dat die WW-verlaging... Uh, dat gaat gewoon niet door, want dan is de positie van de FNV uitgehold... en er komt er geen sociaal akkoord. En ook dat ontslagrecht, dat versoepelen daarvan... dat uh, zie ik niet ja. gebeuren, want uh, ach, je hoeft het niet te versoepelen. Mensen worden sowieso wel nou, sowieso staan de sociale partners ook niet allemaal op één lijn. Hè? De bonden bijvoorbeeld zijn ook niet allemaal. Nee, uh, dus het is voor Tom Heers, de voorzitter van de FNV, en, uh, en, een hele klus ja. om uh, de boel bij elkaar te houden. En als hij zegt, uh, toele dokie, Mark Rutte, dan uh, krijgt hij waarschijnlijk dan bloemen. Dus dat is uh, hogere politiek en een mm. heel zwaar spel. En het klinkt allemaal wat uh, uh, krizerig. En toch is het zo. En toch is het zo. <laughs> het is een kabinet in, in, in de confiture. Nou, het is een pre hm. uh, Ik vind het wat kras om nu te zeggen dat het kabinet zat te wankelen. Dat vind ik uh, een beetje moeilijk, want wat dan? Maar uh, dit kabinet zit wel in een hm. hele lastige situatie. Wat dan? Stel dat... Ja, dat is misschien een goede vraag straks aan de koning... Hè? dat hij op 1 mei uh, <laughs> mensen op bezoek krijgt op zijn paleisje. Nou, dat is een beetje uh, paniekzaaien. Ja. Uh, wat dan is juist het hele grote probleem? Dus ja. er zal echt consensus gevonden moeten worden. Er zal samengewerkt moeten worden met andere partijen. Er zal echt gepoogd moeten worden de boel bij elkaar te houden. Dat is een citaat van iemand anders die heel ver weg uit de politiek is verdwenen. Maar de boel bij elkaar houden, dat is de grootste uitdaging voor uh, Mark Rutte. En ja, deze twee ideologische tegenpolen VVD en de Partij van de Arbeid bij elkaar houden. Ik geef het je te doen. Hmm. En wat betekent dat uh, eventueel voor de toekomstige jonge talenten in het kabinet? Ja, het is al vaker gebeurd... Hè, dat mensen enthousiast aan een nieuwe baan begonnen... en dat het toch vrij kort uh, duurde... en dat daarna de werkloosheidsuitkering uh, alleen in uh, zicht was. Uh, ik vind dat een beetje paniekeren. Um, er moet een probleem worden opgelost. Dat probleem is... Ongelooflijk groot. Ik denk dat er ook het hele weekend suf gebeld wordt. Er moet een begroting af zijn voor 1 mei, wat heel erg lastig is. En als dat niet lukt, ja, dan is er, een, uh, dan is er echt uh, een uh, hele nare politieke situatie. Maar er is uh, veel nieuws uh, uit Den Haag de komende dagen. Dus partijpolitieke belangen een beetje aan de kant schuiven wellicht. Want... Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk als, als, uh, uh, als de partijen elkaar maar niet uh, irriteren... en uh, ja dat het optreden van sommige Partij van de Arbeid uh, mensen... bijvoorbeeld ook Samson, die met het Oranje-akkoord begon... dat is uh, niet echt uh, heel goed ontvangen aan de andere zijde in de coalitie. Dus ik, uh, ik ben benieuwd hoe dit de komende dagen gaat. Ik denk dat Rutte, iedereen gaat bellen dit weekend... jongens, koppen dicht. Dank je wel. Kees Bouwman, presentator van Tolskamer Tolskamerbreid. Straks is hij weer te horen op deze zender. En hij is ook politiek commentator. Vanavond niet in één vandaag, maar volgende week denk ik wel. Dank je, Kees. Dankjewel. Scholieren krijgen veel te snel het stempel dyslectisch opgeplakt... vindt staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker. Zo mag maar liefst 15% van de scholieren... 15% een aangepast eindexamen doen. En dat terwijl onderzoek uitwijst dat maar pakweg 4% van de leerlingen daadwerkelijk dyslectisch is. Wat is hier aan de hand? En wie hebben er voordeel bij een dyslexiestempel? Ouders, kinderen, psychologen, scholen? We gaan het vragen aan Michel Eckenbus. Hij is GZ-psycholoog en directeur van het regionaal instituut voor dyslexie... dat kinderen test op dyslexie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik begrijp het niet zo goed. 15% van die leerlingen mag een aangepast eindexamen doen omdat ze dyslectisch is. Klopt dat? Waar komt dat vandaan, die 15%? Uh... Nou, er is uh, eigenlijk uh, vorig jaar door het KPC onderzoek gedaan onder 16 scholen. Door wat? Dus de door minister, K de minister uh, die minister, uh, die die refereert eigenlijk aan een onderzoek van KPC van vorig jaar. Wat is dat K uh, Het is een, een, een, onderzoek, een onderzoeksinstituut oh, uh, die ja, doet een onderzoek op scholen uh, dat weten naar, wij het niet. Aantal, naar het aantal, naar uh, <laughs> okay. naar het aantal. Uh, aangepaste nee, aangepaste oh. eindexamens. En ja. uh, daarin is geconstateerd dat op het VMBO een groot aantal kinderen... Uh, ja, een, een aangepast eindexamen krijgt omdat ja. ze een dyslexieverklaring hebben. Maar u zegt ze hebben een dyslexieverklaring. Maar zijn ze dan ook echt dyslectisch? Ja, dat weten we niet. Dat weten we eigenlijk niet. Uh, dyslexieverklaringen uh, worden afgegeven, als het goed is, door psychologen en orthopedagogen. Die uh, gespecialiseerd zijn uh, hierin. Uh, maar we weten niet natuurlijk of, dat, of die dyslexieverklaringen allemaal wel uh, echte dyslexieverklaringen zijn. Want voor de duidelijkheid, een dyslexieverklaring is maar een a waarin staat dat... Uh, u bent dyslectisch. Iemand, u bent goed, dyslectisch. Ik stel me altijd voor dat als je dyslectisch bent, dat je dan de... de de letters niet goed van elkaar kan onderscheiden... of dat ze voor je gevoel door elkaar staan. Klopt dat? Ja, voor een dyslecticus is dat misschien wel... maar misschien is het toch wel goed om even te vertellen... Uh, waar consensus is over, uh, ja. over de definitie van ja. dyslexie. Ja. Uh, wetenschap en, en, en, en praktijk uh, weten nu ongeveer wel wat dyslexie is... Mm -hmm. waar het vandaan komt. Je moet je voorstellen, dyslexie is een specifiek taalprobleem... Uh, waarin uh, uh, eigenlijk het lezen en spellen... het leren lezen en spellen... Uh, moeizaam of langzaam gaat... Uh, of met veel fouten gepaard ja. gaat. Nou, dat lezen en spellen, dat gebeurt eigenlijk op. Uh, uh, beginnen we mee in groep 3. Uh, dan begint hij soms al met je spelen in groep 2. Ja. Ze zijn nog hele kleine kinderen. Uh, het is een specifiek taalprobleem. Dus niet alle kinderen met lezen- en spellingproblemen zijn dyslectisch. Nee. Nou. Uh, we hadden vroeger, uh, uh, maakten we dat onderscheid niet zo. En, uh, het kunnen we... ook kinderen met een laag IQ zijn? Precies, nee, dus dat onderscheid wil ik eigenlijk ook maken. Uh, kunnen er kinderen met een laag IQ zijn, kunnen kinderen met aandachtsproblemen zijn, het kunnen kinderen zijn met geheugenproblemen. Uh, uh, een tal van kinderen en... kunnen lees- en spellingproblemen hebben. Maar dyslexie is een specifiek taalprobleem. Ja, okay. En als je dus een dyslexieverklaring hebt als kind, dan moeten daaronder, moeten degelijk. Een rapport diagnostisch rapportje liggen. Rapport liggen. En nu komen we dan weer terug bij de discussie. 15% van de scholieren krijgt een aangepast examen. Omdat ze zo'n ja. verklaring hebben. Terwijl in de praktijk maar 3 tot 4% echt dyslexisch is. Dat werkelijk dyslexisch Dus worden er verklaringen afgegeven? De mensen ja, dus denken, worden, ja, waarom, ja, waarom doen ze dat? Nou, dat waarom zou je niet. dat als psycholoog doen? Als psycholoog, om mensen een duwtje te geven uh, om een makkelijker examen te laten doen? Ja, het zou kunnen dat dat, dat zou uh, gebeuren. Wij huh? doen dat in ieder geval niet bij het regionaal. Is dit voor oh, dyslexie? Ja. Maar... Uh, er gaat een stukje geschiedenis aan vooraf. Mm. Uh, die dyslexieverklaringen die zijn natuurlijk al een jaar of vijftien, uh, um, denk ik, in de omloop. Ja. En vroeger waren er nog niet zo heel veel richtlijnen. En, um alle psychologen, orthopedagogen... maar ook remedial teachers. Uh, uh, iedereen mocht eigenlijk maar... dyslexieverklaringen uitdelen. Ja. En dan zeg ik het heel... Uh, oneerbiedig uitdelen. Ja. En dus met, er waren geen richtlijnen. Er waren geen protocollen. Ja. Nou, uh, eigenlijk... Uh, is dus, dus kan je zeggen deze tsunami van de dyslecte... komt eigenlijk voort uit een verkeerde... Uh, inschatting in het verleden. Dit is een, een golfbeweging die we... Weer kwijtraken? Dit is een golfbeweging die we weer kwijtraken. Want wat is er gebeurd? Natuurlijk zagen we dit al, al, al langer aankomen. Um, en eigenlijk is in 2009... Want even voor de duidelijkheid... Dit gaat over eindexamenleerlingen. Dat ja. zijn leerlingen van 17, 16, 17, 18 jaar. Ja, maar die kunnen op een zesde best een verklaring al hebben gekregen. Die kunnen op een zesde. Ja. Dus dat is, uh, even, even rekenen, dat ja. is uh, 12 jaar terug. Ja. Nee, dus je terug. kan het niet kwijtraken, dyslexie? Nee, dyslexie uh, is een duidelijk aangeboren okay. uh, uh, nou, stoornis, mm. uh, waardoor het lezen en spellen moeizaam gaat. Dat nou, mm. moet je dus met heel degelijk onderzoek ja. moet je dat onderzoeken. In en, 2009 in, in, hebben ja. ze gezegd, we gaan die regels aanschrijven. Toch? Ja, in 2009 ja. is uh, dyslexie uh, in het zorgpakket gekomen. En, en daar uh, moet je je voorstellen, daar is tien jaar uh, onderzoek aan vooraf gegaan. Mm -hmm. uh, toenmalig minister Klink heeft toen gezegd... nou, er is een protocol ontwikkeld door uh, uh, helaas de overleden professor Blomert. En uh, die heeft een, een protocol samen met VWS... Uh, uh, en het College van Zorgverzekeraars gemaakt. En die hebben gezegd van... dyslexie, daar is eigenlijk Best wel consensus over dat moet opgeschreven worden in een protocol. Ja. En als we dat netjes opschrijven in een protocol en we hebben richtlijnen, dan houden de practici, hè, dus de orthopedagogen en de psychologen, die uh, uh, houden zich daar netjes aan. Maar dan krijgen die kinderen ook de juiste behandeling. Ja. Dus die kinderen uh, uh, krijgen de juiste behandeling. Dus minister ja. Klink heeft dat uh, dus vanaf in... 2000. Sorry dat ik maar anders dat duurde te lang. Vanaf 2009 kwam het dus niet meer voor dat kinderen die niet echt dyslectisch waren toch zo'n verklaring kreeg. Nee. er is toen een onderscheid gemaakt tussen ernstige dyslexie... en wat minder ernstige dyslexie. Mm. En alleen ernstige dyslectische kinderen... die konden ja. aanspraak maken op die verzekerde zorg. Die kunnen nog steeds aanspraak maken op die verzekerde zorg. Maar dat waren alleen kinderen die uh, toen de tijd in groep 4 zaten... en ja. groep 5 zaten. Ja. Dus nu hebben we eigenlijk... Uh, een, een traject van vier jaar achter de rug... waarin we alle kinderen op de basisschool... goed kunnen diagnosticeren ja. en goed kunnen behandelen. En komen we dan weer terug inderdaad bij die 4% en niet ineens bij 15%? Dan zelfs? komen we bij, terug bij die 4% Ach. ernstig dyslectische kinderen. Ja. Uh, maar er is ook nog een groep ja. die minder ernstig dyslectisch is. Ja, maar die, wel, uh, dus, die zou misschien wel baat ja. hebben bij een aangepaste eindelijk zijn, zijn. dat zijn niet die 15%. Wat doe je, en wat doe je daarmee? Wacht even, je hebt 4% die is echt... Die zegt, echt en ja. dan heb je, maar dan zit, is er dus eigenlijk kennelijk 11 die is een beetje. Of nee, nee, nee, nee, nee, want dat zijn de verkeerde cijfers. Oh. Hè, dus uh, uh, het zijn niet de verkeerde cijfers, het zijn bl blijkbaar de werkelijke cijfers. Uh. We hebben 4 tot 4 uh, uh, um, daadwerkelijk ernstig dyslectische kinderen. Dus, dus ernstige belemmering hebben van die dyslexie. Ja. Uh, die kunnen aanspraak maken op verzekerde zorg. Hm. Dan heb je nog een kind, een kinderen die milder. Uh, uh, dyslectisch zijn. En dan, dan ga je. Dus de hele groep is eigenlijk bestaat eigenlijk uit een kleine 7%. Ja, maar wacht even. Okay, maar dan okay. missen wacht. we 8%. Ja, maar ja, ja, ja, het zeggen, Want, want ik, ik word ook gek zo langzamerhand. Want het is 15% mag een aangepast eindexamen doen. Nu. Nou, nog. 4% is echt dyslectisch. Ik hou 11% over van precies, mensen. Dus ja. dat klopt iets niet. Minister, dat is, minister, precies, minister, dat is, de minister die oude heeft gelijk. Dat ik, precies, daar komt straks nog, daar gaat 8% af. 3% hou je over minder dyslectisch, maar die kunnen niet aanspraak maken op die regeling. Hoe ziet die regeling eruit? Wat, wat krijg je als je een dyslexieverklaring hebt? Los ja. van het feit dat je een stempel krijgt en een ja. verklaring in je hand. Nou, als je een dyslexieverklaring krijgt, dan kan je uh, uh, uh, aanpassingen in het onderwijs krijgen. Ja. Je kan... Uh, um, vergrote lettertypes krijgen voor ja, het eindexamen, helemaal, helemaal, je kan kost, meer kost. tijd, meer ja. tijd krijgen. Mm -hmm. uh, nou, vergrote lettertypes is nu niet de grootste kostenpost, maar je moet je afvragen: hebben de kinderen er wat aan? Ja, ja. En uit wetenschappelijk onderzoek weten mm -hmm. we eigenlijk dat nou, iedereen wel wat prettiger leest als hij uh, een vergroot lettertype krijgt. Maar dat is niet specifiek voor dyslectici. Ja. Uh, dus ja, uh, of, dat, of dat nou heel veel helpt. Iets wat meer tijd geven uh, bij een eindexamen. Ja, daar, da, da, daar, daar zien die kinderen daar de zin wel ja. van in. En daar hebben die kinderen ook baat bij. Maar de vraag is alleen, ja. moet je dat die 15% geven? Want ja. dat is de hele discussie waar die minister terecht Echt? En weet je wat mij lijkt? Zeker als je in de puberteit zit en je hebt zo'n stempel, want je hebt zo'n verklaring... Dat is toch ook een beetje kneuzig? Dat wil je toch niet? Nee, een onterechte verklaring. Daar schiet een kind eigenlijk helemaal niks mee op. Dat wil een kind ook helemaal niet. Maar uh, ik, ik, ik kan me voorstellen... Ik weet niet of... Uh, Blijkelijk is dat toch veel gebeurd. Mm -hmm. Dat er te pas en te onpas uh, uh, een dyslexieverklaring geschreven... op basis van oneigenlijke gronden. Ja, maar dat is, dat is, hoe is nu gewaarborgd? Want dat is natuurlijk het belangrijkste... dat je niet meer dit effect krijgt van psychologen die zeggen, nou, weet je wat, voor de zekerheid stempel erop, klaar... dan komt het eindexamen wel, ja. uh, wel goed. Want nou, dat is uiteindelijk dat is de, natuurlijk de perverse. Nog de, want in het ja. eerste systeem is dat wat u nu, nu uitgeprobeerd te halen. Maar heb je dat nu goed gewaarborgd? Dus nu is het goed gewaarborgd. Echt gewoon door vak. Ja, Mensen. het is goed gewaarborgd nu. Ja. Uh, we hebben eigenlijk het uh, uh, kwaliteitsinstituut... het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie. Die borgt dat ook. Daar zijn zorgverleners bij aangesloten. Er is dus nog ja. een ander uh, uh, uh, uh, uh, kwaliteitsinstituut. Die proberen samen te werken. En uh, er is, komt een nieuw protocol. Komt er. Uh, ja. Dus een update van het uh, protocol van 2000, 2009. 2009 ja. uh, waarin een nog scherper gesteld wordt. Ja. Uh, wat ernstige dyslexie is en wat... Minder ernstig. Zeg ja, Nog even tot slot iets, iets anders. Gisteren stond in de Volkskrant een artikel over het computerspel Rayman Raving ja. Rabbits. En dat ging ook over dyslexie. Ik denk, hé, hey, dat is interessant. Twaalf uur gamen leidt al tot betere leesprestaties. Zou geweldig zijn. Hebt u het ook gelezen? Ik heb het ook gelezen. Het is en? Italiaans onderzoek. Mijn collega Fred Iedereen Hasselman aan de videogames, dacht ik, met oh, okay. dyslexie. Hij heeft daar in de Volkskrant terecht een, uh, uh, uh, uh, gezegd van... nou ja, iedereen uh, uh, aan de videogames... en dat is een stuk uh? goedkoper dan uh, bijvoorbeeld... Uh, ja. Intensief behandelen. Oh, yeah. uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik heb het gelezen vanuit de krant. Ik gelooft na, het niet, ik, nee, ik geloof het <laughs> niet. 12 uur gamen. Ja, je wordt er heel alert van. Ik heb ook een zoon hè, van 14 die gamet. Die vindt het heerlijk om te gamen. Mm. Uh, die is gelukkig niet dyslectisch. Maar uh, ja, hij, hij wordt er wel alert van. En dus ik kan me ook voorstellen dat, uh, uh, dat kinderen die dyslectisch zijn. Die alert, alert worden. Dus, maar je kan niet zeggen van specifiek voor die kinderen. Helpt dit? Help dit. Oké. Okay. Nee, Goed, oké. Okay. Dus dit probleem, hè, die, die ruis die er zit tussen die 4 en die 15 procent... die lost dus vanzelf op? Die lost op. vanzelf op uh, naarmate deze regeling uh, goed wordt toegepast. He, he, we zijn eruit. Ja. Nou. Heerlijk. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio. U hoorde GZ-psycholoog en directeur van het Regionaal Instituut voor Dyslexie. Micheel. Ekebus. hartelijk dank voor de komst. Zometeen gaan we weer verder om 9 uur. Dan gaan we het hebben over uh, ja, die beerput, die doping, doping heet. Zeg ja, het dan maar, doping. Het is ja, het... die raboman voelt zich belazerd. Ja. En die fietser, uh, Bogert, die zegt maar niks. Nou ja, er is ook <laughs> een, een hoop over te vertellen. Tot zo. Samen thuis, samen dros.